Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Zeeuwse politie heeft drie mensen aangehouden... in verband met de explosie op het strand van Rittem nu bijna twee weken geleden. Het zijn een man van twintig en zijn ouders. De politie denkt dat de man de bom heeft gemaakt en tot ontploffing heeft gebracht. De ouders worden verdacht van mogelijke betrokkenheid. Sinds vanmiddag wordt de woning van de man en zijn ouders in Oost-Zoeburg doorzocht. Daarbij is ook de explosieve opruimingsdienst aanwezig.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 Van de 17 eurolanden landen hebben nu 15 landen ingestemd met een groter noodfonds. In Slowakije, waar het parlement nog moet stemmen, is veel verzet tegen de uitbreiding. In Frankrijk hebben conducteurs massaal het werk neergelegd nadat de collega door een passagier was neergestoken. Het treinverkeer in grote delen van het land is door de spontane actie ontregeld. En volgens de Franse spoorwegen duren de problemen zeker tot morgenochtend. De 54-jarige conducteur werd tussen de en Straatsburg... door een reiziger aangevallen met een mes. Zijn toestand is kritiek. De dader kon worden overmeesterd. Avital Zelinger is per direct gestopt als bondscoach van het vrouwenvolleybalteam. De tegenvallende resultaten van de afgelopen seizoenen... zijn volgens de Volleybalbond de belangrijkste reden. Technisch directeur Bert Goedkoop neemt de taken voorlopig waar. Het weer buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Aan zee staat vannacht een stormachtige wind. Overdag onstuimig met buien, soms wat zon... en een maximumtemperatuur van 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, sorry uh, mensen, we hebben echt geen tijd om pauze te nemen. Dus, dus, we, dus dit moet even tussendoor. Luister, dit weekend zijn we op de A27 van Breda...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 Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. 5 kilo kruimige aardappelen voor maar 99 cent. Plus geeft meer, vooral het weekend. En het weekend begint bij Plus op vrijdag. Mm, lekker, ik ben gek op aardappelen. Langs de lijn, met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond en welkom bij een uur langs de lijn op donderdag 6 oktober. Aandacht voor volleybal, want vrouwenbondscoach Avitan Seliger is de laan uitgestuurd. Hij en technisch directeur Bert Goedkoop van de Volleybalbond gaan zo dadelijk uitleggen... wat in goed overleg nou precies betekent. En dan is er goed nieuws voor Judy van Gelder en Gregory Sedok. Ze hadden de Olympische Spelen van Londen al op hun buik geschreven wegen stopingschorsingen, Maar ze mogen misschien toch. De twee kregen onverwachte steun van het sporttribunaal CAS in Lausanne. Dat de dopingregels van het IOC van tafel veegden. En het is helemaal goed volgens Van Gelder. Gewoon in principe rechtvaardig. En ja goed, een sporter of, of, of het algemene mens die gestraft wordt en die zijn straf uitzit, hoort gewoon niet nog een keer gestraft te worden voor hetzelfde feit. Het IOC baalt natuurlijk als een stekker, maar laat het er niet bij zitten. Je hoort voorzitter Jacques Rogge. Disappointed. However, we are going to move for a change in the Wada antidopingcode Code at the revision in 2013. Inderdaad, u hoort het goed, 2013. Dus onze jongens kunnen in ieder geval naar Londen. En dan staan we weer voor de deur van een nieuw schaatsseizoen. En Team Liga presenteerde zich al aan het volk in Tialf. En haar sprintster aan het Gerritsen, een aardig nieuwtje. Ja, ik heb er wel over nagedacht om misschien het Enco Round mee te pakken. Omdat het me gewoon ontzettend leuk lijkt om het een keer te doen. Straks horen we of ze dat nou echt gaat doen. Verder nog aandacht voor voetbal en turnen. Maar u hoorde het net al in de headlines. Uh, Volleybalcoach Avital Sellinger en het vrouwenteam gaan uit elkaar. Goedenavond, Avital. Goedenavond, Goeien, Jack. Uh, ik keek ervan op. Jij ook? Uh, in eerste instantie wel, maar heel snel uh, kon ik het uh, omschakelen. Maar uh, hoe en wanneer werd het je verteld? Uh, vanmiddag uh, uh, na 12 uur. Uh, je zegt je kon snel omschakelen, maar in hoeverre was het een verrassing voor je? Zoals ik zei, uh, nou ja, in eerste instantie uh, ben je verrast, maar ik, ik heb het meteen uh, kunnen omschakelen en ik wist waar het om over ging. Want eigenlijk nou, als uh, topcoach of als je topsport beoefent, dan neem je de, dat altijd een beetje mee. Zeker als je weet dat je in de kwartfinale van Italië hebt verloren. Maar vind jij dan dat jij hebt gefaald?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 mijn team gaat het uitstekend. We hebben constant het gevoel dat, dat wij alles aan doen om onze doelen te behalen. Alleen, uh, het is wel zo dat uh, als je uh, twee jaar geleden uh, een medaille wint... en de afgelopen twee seizoenen, zowel in tijdens de WK als afgelopen EK, uh, minder presteert... en dat is natuurlijk uh, relatief uh, gezien, uh, naar aanleiding van de hoge prestaties in het verleden... Ja, dan weet je dat, uh, dat uh, iedereen is uh, teleurgesteld. Ja, we hebben ook aan de lijn Bert Goedkoop. Uh, jullie hebben samen het gesprek gehad, Bert. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Ja, we hebben samen dat gesprek gehad. En dat uh, is natuurlijk geen makkelijk gesprek geweest. Van mijn kant zeker niet. Vandaag vertal en ik hebben natuurlijk uh, ons verleden, ik denk dat we elkaar al 30 jaar kennen, gespeeld en uh, genoeg meegemaakt. En dan is het heel beroerd als je zo aan tafel moet zitten. En. Uh, dus het is een moeilijke dag geweest. Maar um, hoe, hoe moeilijk was het om deze beslissing te nemen ten aanzien van het team? Ik, ik heb toevallig alle wedstrijden gevolgd, want ik ben zo chauvinistisch als wat. Als ergens een oranje shirt wordt aangetrokken, zit ik te kijken. Is dit team gewoon net niet goed genoeg? Uh, nou, dat, dat, daar nee, dat denk ik wel anders over. Maar de marges bij het internationaal vrouwenvolleybal zijn zo klein geworden. Uh,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 Teleurstellend. Nou, Vital, heb jij tegen Bert gezegd... Van, uh, waarom laat je me de rit niet afmaken? Eerst Kroatië en dan... stel dat we het daar goed van afbrengen. Uh, ik zie het nog zitten. Ik, ik ga met deze ploeg de Olympische Spelen halen. Uh, dat heb ik niet gezegd. Ik denk dat het gewoon duidelijk uh, is. Ik bedoel, zeker Bert weet dat ik... Uh, weet uh, niet van uh, opgeven. En uh, uh, eigenlijk... Uh, nou, ik heb aangekondigd... samen met het team om via de voordeur te proberen te kwalificeren. Tenminste... ...via de World Cup extra kwalificatie mogelijkheid yeah. te creëren. En, uh, en dat is uh, helaas uh, uh, niet gelukt. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat uh, te, op dit moment... ...is niemand nog uh, die gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen ...behalve dan Engeland... En de rest zullen ze uh, moeten het, uh, gaan aanvechten. En uh, ik, ik was zeker van overtuigd dat uh, de ploeg, de gunstige loting uh, in Kroatië... is wel een te doen uh, missie, ja. ondanks uh, onze kleine problemen die we hebben. En dan uh, komt het uh, alles, uh, alles of niks uh, tijdens uh, de kwalificatietoernooi in mei volgend jaar. Ik zie nog jouw vurige ogen in Barcelona. Ik hoor nu een... Gelaten Avital. Nou, dat is wel 18 jaar geleden. Ik weet het, of 19, 19 jaar. Nee. Nee. <laughs> maar, maar die vurigheid okay. verlies je toch niet? Nee, maar dat is ook... Uh, kijk, vijf uh, voor 12 was ik nog steeds uh, mee bezig... Om, uh, met het programma en, uh, en het uh, samenstellen van uh, de trainingsuren uh, en dagen... Uh, richting uh, volgende maand november. En vijf uh, over twaalf, bij wijze van spreken... Um, is het, uh, uh, de, de situatie is uh, compleet 180 graden veranderd. Ja. Dus uh, dat heb ik niet meer in eigen handen. Nou, sterker. Ik ga nog heel even door met Bert. Bert, uh, ja, uh, regeren is vooruitzien. En nu, met dit team? Nou, het is een moeilijke dag geweest. Ook uh, voor mij persoonlijk. En, um, dit is ook allemaal iets sneller gegaan. De spelen natuurlijk... Uh, Helaas, in dit soort processen veel meer belangen dan alleen maar sportief. En uh, meerdere partijen hebben hier een stem in. En daar ben je ook als technisch directeur niet altijd blij mee, maar wel rekening mee te houden. Bij Nou, er zijn natuurlijk veel meer partijen die hier uh, belangen bij hebben, bij prestaties van zijn team. Dat is tegenwoordig niet alleen maar een. Uh, een coach, spelers en technisch directeur. Dat, uh, ja, dat zijn meerdere partijen die hierin investeren. Maar het, het, is, het is eigenlijk nog niet uh, zozeer verder vooruit gekeken. Het is morgen in overleg met de rest van de technische staf. Is gaan bepalen hoe we de korte termijn gaan. Uh, nou, indelen voor het team. Wie uh, daar gaat coachen, wie de trainingen gaat verzorgen. Daar zal ik zelf wel een rol bij moeten verzorgen, even. Maar dat gaat verder in overleg, inderdaad, met uh, de rest van de technische staf. En vooral met uh, het deel van het team dat op het moment in Nederland is. Ja, daar, zeg jij, daar zal jij zelf uh, een rol in moeten gaan spelen. Uh, ja, wat ik natuurlijk in... al deed. Maar ja, ja maar is, de het ondenkbaar de dat jij, is het ondenkbaar dat jij op de bank zit in Kroatië? Nee, is niet ondenkbaar. Maar uh, dat is nou niet uh, direct mijn ambitie. Zijn er signalen vanuit de spelersgroep gekomen, Bert? Van, uh, het, het is, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat, is, wat is jullie signaal dan... Die uh, perfect samen... Die samenwerking tussen ja. van de spelersgroep is uh, optimaal geweest. Ik denk dit jaar zelfs beter dan uh, de jaren ervoor. Dus dat, is, dat zijn geen redenen. Maar wat is dan, dan wel het signaal geweest? Gewoon het niet halen in de kwartfinale stranden? Uh, dus ja. er moet iets gebeuren, je kan geen spelers wegsturen. Want dan heb je geen team, dus dan maar de coach. Uh, nou, zo simpel is dat nu ook weer niet. Het is natuurlijk wel een proces. Want 2009 was voor het team een, uh, een heel goed jaar. Tweede op uh, de Europese kampioenschappen vorig jaar. Als uh, oh, dat was 2009, 2010 was een stuk minder en 2011 is ook minder. En uh, dan gaan we zelf, zeer veel partijen, zich roeren van dit gaat niet de goede kant op. En eh, ook als je samen met de coach voor het team nog wel goed, maar als je de resultaten niet haalt, die men wel verwacht, ja, dan zal je toch een andere weg in moeten slaan. En die verandering werd zeer veel partijen gevraagd. Dat was voor mij ook heel moeilijk. Ja, maar maar... uiteindelijk, ja, nu moet je ook vooruit kunnen kijken. We hebben een korte termijn waarin we dingen even op te lossen hebben. Maar nou, dat moet met het team besproken worden en met de staf besproken worden. En dan ook de langere termijn weer bepalen. Zijn er ook mensen die zeggen van uh, hij gooit Arvital eruit. Gaat het zelf het kunstje doen omdat hij het al eens eerder heeft gedaan? Nou, ik heb, ik heb er niet veel mensen gehoord. Maar uh, dat, dat zou best kunnen. Dat mensen er zo over denken. Maar dat is zeker mijn, uh, mijn instelling niet. Ik kan hier het niet op het moment om te gaan coachen. Anders had ik wel een team gecoacht. Uh, ik ben met meerdere dingen bezig. Als technisch directeur. Maar als het op korte termijn moet, ja, dan moet dat. Dus dat sta uh, ik uh, in principe open voor. Maar we gaan eens kijken hoe we dat oplossen om gewoon uh, het team uh, voor de korte termijn zo goed mogelijk te verzorgen. Ja, er is geen kroonprins die uh, staat te tappen van ongeduld? Nee, helaas niet. Uh, zeker niet in Nederland. Daar zijn op moment uh, niet de coaches die kanden klaar zijn zo van die kan het damesteam gaan doen en uh, die kunnen we op korte termijn ook voor het team zetten. Anders, uh, maar goed, dan gaan we de komend weekend, uh, de komende dagen nog wel het rijtje langs en met de verschillende mensen spreken. Nou, we gaan eerst maar eens kijken uh, voor de korte termijn... hoe we het zo snel mogelijk kunnen oplossen voor het team. Ja, Bert tot slot. Uh, bij iedere coach zijn er altijd spelers uh, die uh, niet onder een coach willen spelen. Uh, Floortje Meijners was tot nu toe niet beschikbaar. Uh, denk je dat hij nu wel beschikbaar is? Had dat met Avital te maken? Dat had niet met Avital te maken. Als ik haar woorden mag geloven, zowel Avital heeft uh, afgelopen winter... maal geprobeerd haar op andere gedachten te brengen. Ik ben ook twee keer met haar in gesprek geweest. Was in één keer in Italië langs geweest. Uh, wat bij mij, bij mij aangegeven heeft, dat het zeker niet aan de kootslag. Okay. Dus wat dat betreft uh, hebben we kort termijn daar ook niet veel van te verwachten, maar we zullen er weer aan horen. Heel goed. Het leek bijna op een vijf zetten, maar ik was uh, blij dat jullie uh, even ja. allebei aan de lijn zijn geweest. Avital en Bert, dankjewel. Graag gedaan, Jack. Graag ja, gedaan.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 Tom Helsen met Sun in Your Eyes. Het internationale sporttribunaal CAS maakt vandaag bekend dat de sporters die een dopingstraf van een half jaar hebben gekregen niet ook nog eens door het IOC van de eerstvolgende spelen mogen worden geweerd. Een uitspraak met zeer grote gevolgen. Zo maken jullie Van Gelder en Gregory Sedok plotseling weer kans op deelname aan de spelen van volgend jaar in Londen. Straks hun reactie. Maar nu eerst de baas van het IOC, de Belg Jacques Rogge. We are disappointed of course, because the rule was meant to protect the clean athletes. And we're also surprised because we had asked an advisory opinion from the court of arbitration and the response was positive. Now another panel invalidates that. So we are a little bit surprised, disappointed. However, we are going to move for a change in the WADA anti-doping court at the revision in 2013 and to establish a rule that would have the same effect as the one that has been invalidated now. Rogge zegt teleurgesteld te zijn omdat de regel bedoeld was om de schone sporter te beschermen. Rogge zegt ook dat hij in 2013 bij de herziening van het WADA-antidopingprogramma de regel alsnog daarin wil laten opnemen. Turner, Jury van Gelder weet dus nu wat hem te doen staat op de wereldkampioenschappen in Japan. Een medaille op de ringen kan ineens goed zijn voor een ticket naar Londen. Van Gelder wachtte de afspraak van het KAS daarom in spanning af. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Nou Jury, daar is hij dan, hè, de uitspraak van de KAS. Ja, mooi hè. Ja, nee ik, nee, ik ben erg blij dat, uh, dat ze deze bes beslissing genomen hebben. En uh, ja, dat biedt voor mij uh, weer wat meer persp perspectief. Dus ik, uh, ja, ik ga me nu weer 100% richten op, op de WK, want hier moet het toch, toch gebeuren. Maar ik ben echt super blij dat, uh, ja, dat deze regel nu uh, geschrapt is. Invalid en unenforceable stond erbij, dus uh, ja, gewoon niet geldig.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 Je zei gisteren van ja, ik ga me niet te druk maken om die uitspraak, ik laat me er niet door afleiden, maar ik kan me niet voorstellen dat het toch geen rol speelde in jouw hoofd. Ja, nou ja, ik moet zeggen, op deze dag toen ik wakker werd, toen, toen dacht ik daar wel aan van dit is toch de dag dat het, ja, dat het bekend gaat worden. En ja goed, dan heb ik daar toch wel, laat zeggen, vandaag meer aan gedacht dan de afgelopen maanden in, ja, in al die maanden, zeg maar.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 Over. Dus kijk, ik ben hartstikke blij dat, uh, dat, dat ze die regel nu hebben aangepast. Maar goed, als ik uh, de finale niet haal en geen medaille haal, ja, dan, dan schiet het uh, voor dit jaar ook niet op. Dus, en uh... toch, ja, jij was in gedachten natuurlijk, na alle ellende die je hebt doorstaan, uh, al eigenlijk bezig met de spelen van Rio. Hè? Dat was jou, jouw grote doel geweest. Dus komt Londen dan toch als een prettige bonus? Nee, het, zou, het zou zo kunnen zijn. Kijk, als ik uh, terugtel, te heb ik uh, nu vier WK's gedraaid... en heb ik op drie WK's medailles uh, gepakt. Goud, zilver en bron, dus... Ja, ik heb het gewoon... Uh, ik, ik, kan het gewoon uh, uh, ik kan het gewoon halen. En, kijk, ik voel me voor dit WK ook gewoon sterk en uh, fit. Dus ik weet dat het erin zit. Kijk, ik moet alleen uh, altijd met turnen op het juiste moment uh, eruit komen. En ja, daar, uh, daar ga ik me nou gewoon volledig op focussen... dat dat uh, ook uh, hopelijk gaat gebeuren.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 Te worden voor hetzelfde feit. En ja, dat is gewoon goed. Dus jij bent een gelukkig mens en nu in de bak. Ja, inderdaad. Uh, dit is een hele mooie dag voor mij. Afsluiten. Kijk, we zitten hier nu uh, in, uh, in Tokio. Aanstaande zondag is, uh, is, is de wedstrijd en uh, daar moeten we gewoon alles uit de kast halen en uh, als team uh, presteren. En ja, goed. Daar hebben we gewoon uh, met z'n allen een, een hele hoop tijd naartoe gewerkt. En uh, ja, aanstaande zondag is het zover. Dus uh, gas erop. Gast erop. Ja, want zondag komt Julien van Gelder voor het eerst in actie op het WK-turnen... tijdens de kwalificatiewedstrijd. Naast vergelde is er nog een sporter die een gat in de lucht sprong vanochtend. Atleet Gregory Sedok vulde zijn whereabouts niet goed in... en kreeg van de WADA een jaar schorsing aan de broek. Van het IOC mocht hij vervolgens niet meedoen aan de eerstvolgende spelen. Maar die extra straf mag dus niet van het kas. Sedok houdt een dubbel gevoel over aan de uitspraak. Het is een stukje gerechtigheid en daarnaast ook nog eens een keer uh, blijdschap.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 iets minder dan een maand de tijd, om vormbouw te tonen. Ja, dat klopt. Wordt Dat wordt, uh, wordt heel erg krap. Ik ga er alles aan doen om op die Lumpse Spelen te staan. Nu ik hem mag lopen, dan ga ik er ook wel alles aan doen om, uh, om daar te staan. Ja. Dus ik ga er wel vanuit dat het haalbaar is. Dat was Kerkelies. Dan de reactie van NOC-DSF. Maurits Hendricks, chef de mission voor de Spelen in Londen, vindt het een goede uitspraak. Ja, dat is het zeker, denk ik. Um, het is uh, uh, voor een aantal Nederlandse sporters... Uh, betekent het dat de deur naar Londen weer op een kier staat. En die zat uh, dicht. Uh, NOCNSF heeft, heeft de laatste maanden zich steeds uh, solidair verklaard... met uh, deze zaak die het Amerikaanse Olympisch Comité had aangespannen... overigens in overleg met het IOC voor het kas. En we hebben ons als NOCNSF daar ook niet voor niks uh, solidair mee verklaard. Uh, we hadden overigens elke uitkomst uiteraard geaccepteerd. Maar ik denk dat dit een goede is. Het is ondubbelzinnig. Uh, er wordt gesproken over, over double jeopardy. Je kan niet iemand uh, twee keer straffen. En uh, ik ben blij dat, dat die duidelijkheid gegeven is. Ik denk dat het niks afdoet aan het feit dat um, uh, we met z'n allen een, een zero tolerance beleid blijven handhaven als het gaat om sportdoping. Goed, dat was het voorlopig. We proberen nog contact te krijgen met uh, Charles van Kommerney, maar die is op dit moment in gesprek of zit te luisteren naar Wouter Hamel. Je weet het nooit. Cause I've come so close to see it Yes, I've come so close Wouter Hamel, uh, je zou zeggen dat die mais staat... maar je moet het uitspreken als doemais. Dat betekent heen gaan, ophouden, te bestaan. Nou, dat is nou een heel vervelend bruggetje naar Bas Tichler. Goedenavond. <laughs> <laughs> Bas, goedenavond. Jij hebt geluisterd uh, naar de muziek... en gekeken eerder op de avond naar Jong Oostenrijk tegen Jong Nederland. Verlos ons, hoe ver is het geworden? <laughs> jongerijen gewonnen met 1-0 door een doelpunt van Baraziet. Al heel gauw, via de lat. Goeie goal. en Daarna is Jongerijen bijzonder slordig geworden... En mogen ze eigenlijk nog blij zijn dat het bij 1-0 gebleven is in Oostenrijk. Jeroen Zoet, de keeper, die was fantastisch, maar die kreeg vervolgens rood. Dus een boel verhalen, maar gewoon 1-0 gewonnen. En dus bovenaan met 9 uit 3 en een er van 6-0. Even een paar dingen eruit halen. Baderziet scoort, speelt in Oostenrijk. Keek enigszins naar die wedstrijd uit. Hoe was hij? Nou ja, wel oké. Okay. En hij is in ieder geval gevaarlijk. En hij is wel iemand die weet hoe hij een goal moet maken. Ehm... Um... Ja, ik, ik vind het wel een aardige speler. Het gekke is dat hij natuurlijk ook in Nederland nog wel even rondgelopen heeft, heeft. En toen heb ik hem een paar keer gezien en toen dacht ik... nou, is dat het nou? Hij is natuurlijk op hele jonge leeftijd al naar Engeland gegaan. Ik denk dat hij een beetje een soort herstart moet maken. En laten nou, we hopen dat dat lukt. Ja. Uh, en Zoet van Stouten? <laughs> ja. Nou, Dat is toch wel een goede keeper. En uh, dat is natuurlijk die jongen uh, die is eigenlijk van PSV. Die wordt natuurlijk nu verhuurd aan RKC. Ik denk dat het heel goed is dat hij daar keept. Um, en Ik vind het leuk om te zien dat we in de laatste jaren eigenlijk in Nederland gezegd hebben... ja, hebben we eigenlijk wel zoveel goede keepers? Want we hebben Stekelenburg en daarachter zit eigenlijk niks. Toen kwam Vorm, die natuurlijk eigenlijk al wel een paar jaar ouder is. En toen kwam ineens Silus, en toen kwam Krul en toen kwam Vermeer en nou komt Zoet. Dus ik denk dat we toch wel weer langzame een generatie keepers krijgen die er wel redelijk toe doen. En dat keepertje dat inviel, is ook een verhaal. Ja, die bizot. Maar dat verhaal ga jij vertellen nu dan, denk ik. Nou ja, die, komt, die is van Ajax afkomstig. Ik heb eigenlijk geen idee of hij uitgeleend is of verkocht is aan Cambuur. Ik dacht dat hij uitgeleend was. Ja, volgens mij hebben ze die verhuurd, ja. Uh, en uh, die kwam uh, in de ploeg, die moest meteen de penalty stoppen na de rode kaart van Soet. En dat deed hij aardig, hè? Ja, uh, volgens mij heeft Ajax hem inderdaad verhuurd. Ik dacht dat ze ook nog wel graag wilden dat hij terug zou komen ooit. Want volgens mij zien ze het daar wel zeker in zitten. Is ook een van de grote talenten weer... Nou ja, uh, hoeveel keepers heb je nodig? Maar volgens mij hebben we er genoeg nu. Ja, Nogig Nederland kunnen. tweede op de wereldranglijst. Wat betreft uh, de senioren, zeg maar. Uh, mooie, mooie plek, uiteraard. Maar uh, Jon Ranje moet dus uh, de, de voedingsbron zijn van de toekomst. Is dat ook zo? Ja, ik vind als je alleen naar de resultaten kijkt... ben je nu geneigd om te zeggen van wel. Maar ik, ik vond het niet altijd even goed. En dan heb ik toevallig ook van die eerste twee wedstrijden in Bulgarije... wonnen ze met 1-0, e maar daar waren ze helemaal niet zo goed. Toen vonden ze thuis van Luxemburg. Dat was ook allemaal niet zo indrukwekkend. Ik vind het altijd moeilijk in te schatten, want je hebt ook nog wel laat bloeien ze tussen. Maar ik zie niet meteen dat halve elftal doorstromen naar het grote oranje, eerlijk gezegd. Er zitten natuurlijk ook nog wel wat jongens al bij deze A-selectie. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, als je puur naar leeftijden kijkt, dan zou een deel van de A-selectie nog lachend een jong oranje mogen spelen. Dat is natuurlijk eigenlijk in Nederland altijd al zo geweest. Ik kijk naar jongens als Van der Vaart en Snijder... die ook al vrij snel Van der Vaart al op zijn achttiende... en zelf al ja, ja. ja, precies. Dus dat hoort er wel een beetje bij. Wat zijn uh, de potentiële jongens van Jong Oranje... waarvan jij zegt, uh, die ga je over een paar jaar verslaan... met Ronald van der Gier? <laughs> ik weet niet waar. Jij dacht, dat was check Ik heb nooit ooit beloofd dat je nee, nog een paar Nee, jaar na, doet, na, na vier jaar. Dus, uh, ik kijk over Ik begrijp ook van dat vier je jaar. musicals niet meer doet. Dus, uh, nee, nou ja, het is een, jammer, dra een dramatische dag. Ja, ja, ja. Um, ja dat, ik vind dat moeilijk. Maar ik, kijk, ik denk dat je, als je naar het elftal kijkt, en dat, er zitten er altijd wel één of twee bij die je wel gaat terugzien. Ik weet, mijn vader vroeger die knipte altijd uit de krant. Uh, van die Nederlandse elftallen onder 15 en onder 16 en onder 17. Dat, tegenwoordig zoek je alles op internet uit, maar dat was vroeger natuurlijk niet zo. En dat, die legde dat dan in een la. En dan jaren later ging hij naar die foto kijken en zei hij, kijk, Rijkaard, die heeft het gered. Maar soms zit je in een elftal waarbij je denkt... God, dat zijn talenten en die worden niet zo groot. Ik vind dat, ik, dat is bijna onmogelijk in te schatten. Er zijn een paar Rondeer, namen een van jongens door. die meededen vandaag. Die, die, want iedereen kent. We kennen al die spelers natuurlijk. Nou ja, ik weet niet of jullie al die spelers kent. Maar ik bedoel de, de jongens die je daar ziet... dat zijn de, de, de Ola Jons en Steven Berghuizen van Twente. Dat soort spelers, de zeefuikjes van deze wereld. Ja, ja. Dat, zijn de, dat zijn de namen waar je aan moet denken. En verdedigend? Hebben we daar ook wat... Um, nou, ik, ik heb niet de indruk dat die verdedigers nou, uh, dat, dat nou ogenblikkelijk de verdedigers van de toekomst zijn, eerlijk nou gezegd. Nee. Nou ja, morgen hebben we eventueel Jeffrey Bruma he, in de basis. Dus dat is ook zo'n ja, jonge jongen. Ja, dat verwacht ik wel, omdat hij. Uh, kijk, dan stappen we toch maar even naar het grote oranje toe. Um, Bruma is natuurlijk wel een groot talent. En voor Bruma geldt, wat ik zo even zei, van Parasiet. Dat zijn jongens die op jonge leeftijd naar Engeland zijn gegaan... waarvan de bondscoach in het geval van Bruma ook zei... je kan je afvragen of dat een ongelooflijke topkeuze geweest is. Bij Chelsea natuurlijk niet of nauwelijks gespeeld. Vervolgens eh, nu naar HSV gegaan in de hoop dat hij daar dan wel speelt. Dat gebeurt overigens ook nog niet structureel. Maar ik denk dat hij morgen wel de kans krijgt... om zich in het, in het grote oranje te laten zien. Um... Om de ene simpele reden dat zijn zeg maar, serieus overgebleven concurrent... Uh, wat Heidegger is natuurlijk niet, maar Duro ook geblesseerd is. Ja. Dus ja, dan zal hij toch wel spelen, denk ik. Goed, we zien elkaar morgenavond in Rotterdam. Jij sprak met Michel Form. Uh, ik denk dat Bert Maalderink daarmee gesproken heeft, eerlijk gezegd. Prima, dan uh, gaan we dat doordeclareren aan, uh, ah. aan Bert. Dankjewel. <laughs> Michel Form in gesprek met Bert Maalderink. Ja, het is toch weer anders, hè. Uh, de laatste keer dat was gebeurde uh, was tegen Hongarije. Twee keer. Twee keer ook. Uh, twee keer Hongarije uit en thuis en uh, ja, nu twee andere wedstrijden, ook een andere ja, setting, zeg maar. Dus tegen Hongarije waren denk ik, wel, misschien wel de belangrijkste wedstrijden van de, van de kwalificatie. En nu, uh, ja, je bent al geplaatst, maar uh, ja, uiteindelijk zijn het, uh, is het toch weer wel belangrijk om deze twee te winnen. Ook sowieso met het ogen op, uh, ja, op, je, op de ranglijst natuurlijk en, uh, en groepshoofd te worden. Ja, je zegt met zoveel nadruk dat die andere wedstrijden tegen Hongarije misschien belangrijker waren. Uh, maakte dat voor jou ook verschil dan? Uh, nee, helemaal niet eigenlijk. Want ja, voor mij is toch Nederlands elftal is toch echt iets, uh, iets heel speciaals nog. Ja, ik hoop dat het altijd zo blijft natuurlijk. Maar het is, uh, ja, voor mij is het niet normaal zeg maar, dat, ik, uh, dat ik speel. En, uh, ja, we maken het me echt niet uit of we, of we nu uh, zeg maar, al geplaatst zijn of niet. Dus het, het gevoel is hetzelfde als daarvoor. Maar uh, ja, het is uh, wel zoiets dat je nu wat, meer, um, ja, zeg maar, uh, wat makkelijker er naartoe leeft zeg maar, dan daarvoor. Dan sta je nu ook op een ander punt uh, in je carrière dan... Voor de zomer tegen Hongarije? Uh, ja, ja, eigenlijk wel of een ander punt. Uh, ja, gewoon een andere, andere stap, een andere, andere richting. Ik speel nu in de Premier League en daarvoor speelde ik in de Eerdivisie. Dus dat is toch wel, op zich wel een flinke stap. Alleen ja, ik ben er voor de rest niet door veranderd of zo. En, uh, ik ben, we zijn net drie maanden onderweg en het gaat goed. Dus uh, ja, ik merk wel dat ik gewoon, uh, ja, gewoon toe was aan die stap en dat ik uh, daar mijn vruchten van pluk. Zeg maar. Ja, wel merk je dat je beter wordt? Ja, beter. Ja. Ik denk dat je het uh, een beetje.. Ja, je, je begint zeg maar weer op nul. Hè. Je, hier in Nederland uh, ben je wel. Uh... Dan word je niet beter? Nee. Nee, ja, ik, be, ik bedoel, ik begin op nul in de zin van uh, dat je nog niet uh, ja, naam hebt in, in, in, in het buitenland. Zeg maar. En uh, dat je echt moet nog bewijzen. En in Nederland had je op een gegeven moment, uh, ja, daar kende iedereen je. en Wat dat betreft begin je daar op nul. En uh, ja, voel ik me weer helemaal, uh, ja, net als, uh, als ik voor het eerst bij het Nederland zelf kwam, echt dat gevoel om. Uh, om te laten zien wat ik kan en uh, ja, dat gaat tot nu toe gewoon goed. Komt Maar daar zijn we ook vanaf. Rita Muzuko met uh, Marcia Balja. Uh, als er überhaupt maar één letter in het alfabet uh, staat uh, van een maand... dan hebben we het over schaatsen. Dus dat kan nu ook weer schaatsen. Annette Gerritsen overweegt om dit seizoen ook op allround toernooi uit te komen. Dat zei ze vandaag op de presentatie van haar ploeg Team Liga. Vanuit Tialf, een bijdrage van Steven Dalebout. Goedemorgen allemaal. Uh, welkom in uh, Tialf voor het tweede seizoen van, uh, van Team Liga... Natuurlijk, het ging in 10 half over de goede zomer die achter de rug is. Tot nu toe uh, ja, hebben we een hele goede zomer gedraaid. Het ging over de onvermijdelijke... Doelstellingen voor dit seizoen. En de conclusie was... Klaar voor het seizoen natuurlijk. Team Liga bestaat dit jaar uit Margot Boer, Annette Gerritsen, Anies Das, Linda de Vries, Irene Schouten, Lotte van Beek en begeleiders Marianne Timmer en Rutger Thijsen. Hij dus. Zo, het verhaal is verteld, zou je zeggen. Maar dat is niet zo, want ook bij Team Liga ging het over de ploegenachtervolging. Sprinter Annette Gerritsen bijvoorbeeld. Zij deed twee weken geleden ineens een drie kilometer. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk om te doen. Zit er een hoger doel achter? Ja, ik heb er wel over nagedacht om misschien het round mee te pakken. Omdat het nu natuurlijk na het weekensprint is, de week daarna. Maar ja, het is... Het is Echt uh, absoluut niet mijn hoofddoel. En, maar waarom is dat? Uh, ja, omdat het me gewoon ontzettend leuk dat ik, lijkt om het een keer te doen. En uh, wil je ook de ploegachtervolging uh, misschien uh, ooit nog eens rijden? Nou, wie weet. Ik denk wel zeker dat ik dat wel uh, kan doen. Het is alleen het nadeel dat het... Uh, als ik, kijk, ik, ik wil me gewoon voor de 500 en de 1000 en de 1500 plaatsen. En uh, dat, zijn echt mijn, mijn, dat is mijn kracht gewoon. Maar uh, daarbij is de ploegaftvoering wel een mooi onderdeel, maar als je al drie afstanden rijdt, rijd je twee keer de 500, zijn al vier afstanden in een weekend, soms twee keer ook de duizend, dan dus rijd je vijf afstanden al. Als je dan ook nog eens de ploegaftvoering moet doen, is het gewoon veel te gek. En uh, dus dat zijn allemaal afwegingen die, die je toch maakt. Maar goed, uh, ja, we gaan eerst de NK rijden, dan kan je pas zeggen ik heb me hier en hier voor geplaatst en ik ga me daarop concentreren. Maar uh, ja, ik. Uh, ik hou altijd alle opties open. Dat vind ik ook wel weer leuk. Een sprinter dus die het in haar hoofd haalt om te gaan allrounden. Coach Marjanne Timmer heeft nog haar twijfels. Uh, ja, nou, ik, ik, ik snap echt wel dat, uh, dat ze graag dingen wil proberen. Maar ik wil gewoon niet op de zaken vooruitlopen. Als de, de, de mogelijkheid zich voordoet, ben ik niet degene die zegt: van, nou, luister, dat doen we absoluut niet. Maar laten we eerst maar eens met, met het 1 beginnen en het seizoen uh, aftrappen. En dan zien we wel hoe ver we gaan komen. En dan kunnen we altijd nog kijken. De temperende woorden van Marianne Timmer. Vorig jaar nog ploegmaat van Gerritsen en Co. En nu dus de baas. <laughs> nou, de baas. baas uh, de hond heeft een baasje. De ploeg niet. Ja, nou ja, ik ben wel uh, teamleader van Team Liga, zeg maar. Van het uh, technische gebeuren. En er werd op de presentatie vandaag over nog een andere verandering gepraat. Team Liga schaadt namelijk in een nieuw pak. De zes vrouwen in de ploeg testen het vandaag en ontpopten zich vervolgens tot de modepolitie. Het was wel even een heel geborstel om hem aan te krijgen, want dat is natuurlijk nieuw. Dus hij zit nog heel erg straks. Maar uh, is het is echt een op- en top vrouwelijke uh, mooie Mooi pak. En er zit veel snelheid in. Heel belangrijk. Ah, ja, ja. <laughs> nou, rood en strak. Leuk. <tiegelijker> ja. De nieuwe pakken moeten snel in de wereldbekerwedstrijden te zien zijn Want dat is voor alle zesde schaatsers het eerste doel Plaatsing voor de wereldbeker En op Magot Boerna heeft ook iedereen de ploegenachtervolging in het achterhoofd En het is ook timmer niet ontgaan dat deze week drie coaches hun handen aftrokken Van het nieuwe KNSB plan voor die ploegenachtervolging maar Janne Timmer, sinds gisteren in het bezit van alle trainingspapieren, stelt voor om hulp uit Lemmer binnen te halen. Ik heb gisteren Rintje Ritsma horen spreken en eigenlijk sloeg hij de spijker gewoon goed op de, op de kop. En ja, eigenlijk zou het perfect zijn als hij een soort Rintje Ritsma weer op Theo de Rooij zijn plek neerzet. Je moet het ook niet moeilijker maken dan, dan, dan dat het is. Dat is een, dat is een beetje is de strekking van zijn verhaal. Hè? Ja, doe dan niet zo moeilijk. Want iedereen wil natuurlijk uh, zijn eigen ploeg daar hebben rijden. Maar je moet ja, toch ergens een onafhankelijke iemand hebben. Ja. En ik denk dat Rintje gewoon echt de perfecte kandidaat is die dat uh, heel neutraal kan, uh, ja, kan inzetten. En Team Liga duikt ook vol die achtervolging in? Ja, Team Liga die, die gaat uh, meedoen. Morgen is op het WK-turnen de grote dag voor de Oranje Vrouwen. Eindigen ze in Tokio bij de top 8, dan is de ploeg geplaatst voor de Olympische Spelen. Een droomscenario dat misschien wel uit gaat komen. Want de Nederlandse ploeg heeft een heel voorbereidingstraject achter de rug. Over die weg naar Tokio schreven de dames heel wat af op Twitter. Edwin Cornelissen doopt met één van de turnsters in de wereld van de tweets en de hashtags. Om de Nederlandse turvrouwen te volgen op het WK in Tokio kunt u natuurlijk afstemmen op de radio... Of kijken naar tv. Maar u kunt ze natuurlijk ook gewoon op Twitter volgen. Even kijken, hier staat een bericht van Joy Goedkoop. Ja, jongens, nu officieel, Tokyo, here we come. Hashtag mijn derde WK, hashtag awesome. Uh, als je dat tweetje zo leest, dan klinkt het heel blij. Maar je hebt toch eigenlijk niet getwijfeld of je naar Tokyo ging? Nee dat, is, uh, nee, dat klopt wel. Dat heb ik zelf niet echt aangetwijfeld. En gelukkig is het ook uh, zo gebleken dat het niet nodig was. En in die hashtag zeg je mijn derde WK. Want uh, ja, je bent inmiddels een oud gediende in dit team, hè? Nou ja, een soort van. Ik heb Londen inderdaad al gehad en vorig jaar Rotterdam. En nou, Tokio is dus mijn derde, dus ja... Even kijken, er is er weer een. Um, deze week nog thuis en aan jetlagprotocol beginnen. Hashtag 4 uur opstaan. Ja, jetlagprotocol. Jullie hebben eigenlijk niks aan het toeval overgelaten hè, voor deze reis. Nee, zeker niet. Uh, we hebben, zijn inderdaad met het jetlagprotocol begonnen toen. En uh, dan moet je elke avond een half uur of een uur eerder naar bed. En elke ochtend ook een half uur of uur eerder van bed. En uh, nou, dat werkt eigenlijk wel heel goed. Want toen ik hier in Tokio aankwam, had ik eigenlijk nou, geen last van de jetlag. Dus. Dus het was steeds vroeger opstaan in Nederland? Ja, de vroegste ochtend was vier uur, dus dat uh, was wel pittig. Steeds vroeger trainen ook? Ja, ja, ja. Ons, uh, de dag dat we om vier uur op moesten staan stonden we om 6 uur al in de zaal. Dus uh, dat was aardig vroeg, ja. We maken een sprongetje in de tijd. Een tweetje van Joy. Why you? Dit was een podiumtraining om u tegen te zeggen. En met complimenten van het VIG. Dutch athletes aspire to greatness. Hashtag voelt zo goed. Want dat was een goede training, hè? Ja, dat was zeker een hele goede podiumtraining. Ja, we hebben echt uh, nou, als team gewoon supergoed gepresteerd... en een ongelooflijk goede indruk achtergelaten. En dat is hartstikke belangrijk. Dus... Uh... Ja, wie weet wat het allemaal zegt voor vrijdag. Want jullie verrasten het vorige WK in Rotterdam met die negende plek. Maar heb je het idee dat je nog verder bent als je naar die podiumtraining kijkt? Nou, we zijn, wij zijn natuurlijk als team heel erg gegroeid. En we hebben het laatste jaar nog harder gewerkt als vorig jaar. Dus ja, wij als team zijn zeker gegroeid, maar ook de andere landen zullen gegroeid zijn. Dus je kan het niet echt vergelijken met vorig jaar. Maar ten opzichte van vorige WK zijn we wel zeker veel beter geworden. Ja. Als je jouw berichten leest en ook de berichten van het Nederlandse damesteam... het klinkt allemaal heel enthousiast, hè? Uh, kan je aangeven, wat is de rol die turnen in jouw leven speelt? Is het gewoon alles, jou, jouw missie haast? Ja, dat is zeker. Al, vanaf dat ik uh, jong ben, weet je wel, begin met turnen... en dan is het van, ja, wat is je droom en alles. En nou ja, dan zeg je als klein meisje, zeg je olympisch Spelen. En nu is het gewoon zo dichtbij en zo groot eigenlijk... dat je, ja, dat kan je bijna niet beseffen... Want als je dat zou moeten omschrijven, die passie voor die sport die jij hebt, hoe, hoe is dat dan? Ja, dat is als ik ochtends uh, opsta van bed en s'avonds naar bed ga, dat gewoon mijn hele leven draait om te turnen. En... Het is altijd turnen in jouw hoofd? Ja, altijd. En wat speelt er dan in jouw hoofd? Ben je dan continu met je oefeningen bezig of wat is het? Nou ja, met mijn oefeningen bezig natuurlijk ook, maar ook gewoon met alles om mijn turnen heen. Is gewoon, uh, het is gewoon het hele turnen gewoon... En dat je iets kan doen in je leven waar je goed in bent, dat is gewoon hartstikke fijn. En, ja. Even kijken, laatste berichtje in het Engels. We've worked too hard and too long to let anything stand in the way of our goals. Tomorrow is the day to show the world who we are. Ja, dat is het zeker. Ja. Dat, dat uh, leeft gewoon in ons hele team. En er is maar één ding waar we hiervoor zijn. En dat is om ons nou, niet direct te plaatsen, maar in ieder geval voor het test-event uh, te plaatsen. Zodat we, we naar Lim spelen kunnen met dit team. Heb je het idee dat je de wereld inderdaad kan gaan verrassen? Ja, dat heb ik zeker. Ja? Ja. Hoe is het gevoel zo'n dag voor een wedstrijd? Spanning? Nou, niet echt spanning. Ik bedoel, we zijn er allemaal hartstikke klaar voor. Dus uh, ik heb er hartstikke veel zin in en ik, uh, ja, ik kijk heel erg naar uit om morgen te mogen turnen. Zo lang naartoe geleefd en nu mag je. Ja, precies. Zo voelt het wel. Vanavond nog een tweetje? Nou, ik denk het wel, ja. Wij gaan naar de Cosmopoliet onder de trainers. Eén van de grote exportsproducten die we hebben. Uh, we schakelen over naar Turkije. Goedenavond, bondscoach van Turkije, Guus Hidding. Goedenavond. Goedenavond. Uh, vertel, 24 uur ongeveer uh, voor de grote strijd tegen Duitsland. Hoe staat je ploeg ervoor? Nou ja, uh, goed. Na een moeizaam, uh, moeizaam begin uh, een maand geleden. Iedereen weet dat, uh, dat het nogal moeizaam gaat in de, in de Turkse competitie. Die uitgesteld was. Dus de spelers waren ook nog niet helemaal uh, weer van het. Door de omkoop gedaan. dan zijn vijf wedstrijden verder. En ze zijn wat fitter geworden. En een aantal spelers zijn teruggekeerd ook van blessures. Ja, en dan, dan moeten we volop bewapend zijn om Duitsland... ja, iedereen kent Duitsland, om dit, uh, om dit weerwerk te geven. Is dit Duitsland tot de tanden bewapend? Uh, zei, de ploeg is al gekwalificeerd? Ja. Nou, ja, ze zijn met, met, met de volledige sterkte hier gekomen. En de opstelling die we vermoedelijk weten... is toch wel hun sterkste opstelling. Ze zijn gekwalificeerd, zoals je zegt... Uh, dus uh, ze hebben ook uh, bovendien daaroverheen gezegd... dat ze uh, proberen een record te zetten... door alle tien wedstrijden in de groepsfase te, te gaan winnen. Dat betekent dat ze morgen ook willen gaan winnen. Dus niet, ik denk niet dat het een team is... dat me zo even hier een wedstrijdje komt spelen. Is er een verschil uh, tussen een dag voor de wedstrijd... In, uh, zeg maar met het Nederlands helftal of in Korea, Australië of in Rusland? Uh, niet veel, niet veel. De handen worden wat zweterig van iedereen en... Uh... Ja, iedereen wel heel graag. En dat is ook het misje soms wel het niet zo probleem van Turkije. Dat men dan te graag wil en puur op emotie gaat spelen. En als je dat ja, als je maar iets vergeet tegen Duitsland, dan, dan zijn ze dodelijk. Dus ja, volop emotie. Iedereen, uh, iedereen denkt ook alleen maar aan deze wedstrijd en helemaal niet aan de wedstrijd dinsdag tegen Azerbeidzaan, die eigenlijk ook net zo belangrijk is. Maar ja, uiteraard er zit een speciale geschiedenis tussen Duitsland en Turkije. Iedereen is gefocust op uh, minimale punten halen. Ja, hij zegt een bepaalde geschiedenis. Uh, sommige spelers die in Duitsland zijn opgegroeid van Turkse kom af, kiezen voor Turkije, de anderen kiezen voor Duitsland. Uh, dat is ongeveer uh, de, de, de samenhang. Uh, heel veel Turken ja. in Duitsland werkzaam. Ja, ja je ziet uh, ook nu in de Turkse selectie, daar hebben we ook uh, de laatste maanden op geselecteerd, zitten drie tot vier jongens die uh, in de Bundesliga spelen. Uh, die zijn uh, zeg maar in Duitsland geboren, tweede, tweede, tweede derde generatie Turkse spelers. Uh, Duitse uh, voetbalopvoeding gaat het geen betekent dat ze, ja, dat, dat, ze in, in, dat ze sterk zijn. Uh, dus, het is een, wat dat betreft een speciale wedstrijd. Hoeveel mensen morgen? Hoeveel mensen morgen op de tribunes? In op de tribune? ja. ja, vol. Het nieuwe prachtige stadion van Galatzarij, dat zit vol. Dus dat is een uh, waardig stadion. Ik denk rond, uh, kleine 60, daar, rond de kleine rond En moet ik me dan voorstellen dat drie uur voor de wedstrijd al iedereen op de tribune zit? Nou, niet drie uur, maar dat gaat, wel, dat gaat wel fanatiek, ja. ja. Jij hebt uh, een hartstikke goede reputatie hè, voor jezelf als je tegen het Duitse nationale elftal speelt. Ja, ik heb een, een, een, een super record. <laughs> super record. Als je even terug en een beetje zout in alle wonden gaat drijven nu, dan, dan kom je er inderdaad achter. Ik denk vanuit het Nederlands elftal, vriendschappelijk hebben we ooit gespeeld in de kaart. Tot en met uh, vorig paar jaar geleden Rusland, 0-1 in Moskou, ja. dat mijn uh, track record wel heel positief is. <laughs> Halve finale WK Korea, ik herinner me dat allemaal nog. Dus, en dat ja, is het mooie van ja. statistieken. Op een gegeven moment zegt men, hé, hey, daar is hij die overwinning. Ja, nou als het morgen zou kunnen zou dat fantastisch zijn, ja. <laughs> ja. Want hoeveel nou, punten heb je doen... nodig om je als tweede te plaatsen voor de play-offs? Nou ja, ik vind op zich dat de Turkse ploeg in, al, in alle turbulentie van de laatste maanden of langer zelfs... ...ja, heeft zich toch redelijk staande gehouden met alle invloeden die hier geweest zijn. Maar we moesten toch afrekenen, en nog steeds met België, ja. die, uh, die twee punten achter ons staat. En die moet nog België moet nog naar Duitsland. Dus ja, wij moeten eigenlijk, uh, zes is maximaal en fantastisch, realistisch, zou hopelijk uh, de vier punten genoeg zijn. Juist de ene puntige Duitsland en dan de drie tegen Azerbeidzjan. Dat zou ook meteen relevant zijn op Azerbeidzjan. Ja, want daar, dat, die wedstrijd die, die, die hebben we verloren met Turkije. En vandaaruit is ook de versnelling naar een jongere ploeg gekomen. En uh, ja, die ploeg, die, die, die, daar zijn we nog steeds aan bezig. Maar die moet ook, ook uh, tegelijkertijd presteren. Bedankt uh, en heel veel succes morgenavond. Oké, okay, dankjewel. Dankje, Guus. Dag. Dit was Langs de Lijn met de epiloog van Guus Hiddink op deze mooie avond. Deze avond van 6 oktober. Direct is het oog op morgen met Chris Keijnen. Morgenavond begint Langs de Lijn om half negen. dan mag ik met Bas Stigler samen het verslag doen van Nederland tegen Moldavië. Dan horen we elkaar ongetwijfeld weer. Dag. van 7 tot 8, Manjaren. Terug naar de basis met de 4 B's. Biefstuk, brood, brie en béarnaise. Of was het nou brie, béarnaise, biefstuk en brood? Nou ja, de 4 B's. Luister naar Mangiare. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.